Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft een eenzijdig bestand uitgeroepen tijdens Pasen. Poetin zegt dat Russische troepen in Oekraïne rond deze tijd de wapens neerleggen. Het eenzijdige bestand zal duren tot en met morgen. Het Kremlin zegt te hopen dat de Oekraïners zich daarmee aansluiten. Poetin heeft ook gewaarschuwd dat het Russische leger krachtig zal optreden als Oekraïne in deze periode wel aanvallen uitvoert. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Tuinplanten waar veel insecten op afkomen, blijken vaak vol te zitten met pesticiden. Het tv-programma Kassa onderzocht voorjaarsplanten zoals vlinderstruiken, lavendel en struikmargrieten van de Welkoop, Intratuin en in Praxis. Daar werden 27 soorten pesticiden op gevonden. Welkoop kwam het slechts uit de test. In vier van de vijf planten werden zoveel schadelijke stoffen gevonden, dat daarmee duizenden bijen zouden kunnen worden gedood na het aanraken van de bloemen. Oud-advocaat Mischa Vladimirov is overleden. Hij was onder meer gespecialiseerd in grote fraudezaken en werd bekend van zijn rol bij het Joegoslavië-tribunaal. Ook had hij jarenlang advocatenkantoor samen met Gerard Spong. Mischa Vladimirov is 80 jaar geworden. Spielrenster Marianne Vos heeft een contract voor het leven getekend bij Visma Lease Bike. Daarmee blijft ze tot het einde van haar carrière bij de ploeg. Zelf zegt Vos dat ze er niet lang over heeft nagedacht. De 37-jarige Vos heeft veel successen behaald. Ze werd op de weg en op de baan olympisch kampioen en is ook achtvoudig kampioen veldrijden en drievoudig kampioen op de weg. De Belg Wout van Aert tekende eerder een vergelijkbaar contract bij Visma Lease Bike. Dan het weer. Er is een afwisseling van zon en stapelwolken bij 14 tot 18 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 0 tot 4 graden. Morgen eerst lange tijd zonnig, morgen dus. Later meer bewolking. In het zuiden kans op een bui en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. The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 en ik wil back to the future Vroeger brandde de plek van mijn voeten Ik krijg nachts de licht te sturken. Blikken van ijzer in de stad voor mijn schurken Zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver Sweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten Mijn gedachten op mijn master plan En ik dans met de duivel, de geeft dan hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit ik heb een stil zit klaar voor de arts hier Delaline kicks Verslaven net alsof je aan de heroïne zit De klopt dik door Tijd om te slapen Dan blijf ik maar gapen De zon breekt door vol op mijn toekomst Zo'n drang naar morgen Daarom ik lig wakker in mijn bed Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langs door Slapeloze nachten in de zon ben ik langs Mijn door M'n ogen reeds gesloten al als ik slaap ben ik even Weg van al mijn dromen ik slapeloos slapeloze nachten, slapeloze nachten Lig alleen in merken, denk alleen om morgen Mijn gedachten maken me gek. Mijn hoofd zit in de toekomst, mijn lichaam in het nu Staan het naar de hemels, blijven dromen in de buurt De zon breekt door, de sterren aan de lucht, dat is ons decor Planning vermogen door me nog steeds voort Of wat ik een worden, wat ik een worden. De zon breekt door, de sterren aan de lucht dat is ons decor. Planning van morgen doen me nog steeds voort, of ik barsten woorden. Licht wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd dik langzaam door, slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. Ik denk als ik slaap, wil ik even weg van al mijn dromen. Nee, slapeloze nachten. Dat je Maar alles wat je hebt gegeven, dat Dat je mij belaat Ik kwam jou tegen na zo'n lange tijd. Zou in jouw ogen de onrust en het spijt. Jij liet me achter met pijn en verdriet. In naar beneden, toen jij me voeliet Kom weer naar boven, zie mij nu staan. Ik kan het leven weer aan Ja, ik ga nu verder, ik blijf wel alleen Jij ging naar die andere, dat vond ik gemeen Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet doen Niemand die mij zegt, maar ik ga wat ik moet het leven is spijt, horen mij geven niet meer, geen tranen, geen pijn Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Het kan me niet schelen, wat je nu doet De strijd gestreden, de spanning voorbij Geniet van het leven en ik voel me weer vrij Het verleden wij. ik kijk meer vooruit om me hebbende kwam er veel sterker uit. Rond weer naar boven zie mij nu staan. Ik kan het leven weer aan. Ja, ik ga nu verder. Ik ga wel alleen. Jij ging naar die ander, dat vond ik gemeen. Ja. Ik Er is iets wat ik je moet zeggen oh, oh, oh. Er is iets wat ik je moet zeggen Ik moet je weer bekennen Ik wil je graag verwennen Blijk jij vanavond weer bij mij Ik wil je alles geven Met jou iets moois beleven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 En stond te blozen. Nog nooit had iemand zoiets moois gezegd. Dat was voor jou wel even wennen want je gevoel was platgelegd. Oh, oh, oh, je was voorheen ook veel bedrogen Je pas ging er met een vriendin van nood. Geloof je, het wordt anders met mij het wordt anders met mij Ik moet je weer bekennen, ik wil je graag verwennen Voor mij ben jij de ware vrouw Ik kan niet anders me wachten, mijn leven delen, ligt met jou Ik kan niet anders me wachten, mijn leven delen, ligt met jou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 Kom in te tenen Geen mens die wist waarom Maar niemand die vergat De allerleukste muzikant van onze stad Met zijn gitaar in de hand Onze stratenmuzikant Ik hoor hem zo gaan spelen Met lieden vol muziek Speelt hij voor zijn publiek En wil zijn passie met je delen de gitaar in de hand klinkt hij amusant en zal de stad.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 Tot in de late uren, hoi alles van je af, zonder een pardon. Al die nachten, ik was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomersloop. hart voor altijd. De best Ken je dat het Toch gaat alles fout Wat je doet Nee, het komt er niet meer goed Wat je doet er is er maar één Die dat moeten moet Maar is dat wel vet Ik ben geen lievetje Maar ook geen kerel Zonder haar Geef me nog een kans, smek je alsjeblieft, geef me nog een kans en laat me toe, want die lach op jouw gezicht, zie ik met mijn ogen dicht, het geluk van Boos Ken je dat Er is van alles los. Wat je doet En je krijgt het niet uit je kom Wat je doet Niemand geeft je een schouderklop Maar God is dat voor ver Ik ben geen liefde Maar ook geen kerel Zonder hart Neem hey me nog een kans Smeek je alsjeblieft En meer herinner me de tijd van jij en ik van de allereerste tot de laatste blik. Ik zie je nog altijd als verslagen staan toen ik vertelde dat ik weg moest gaan. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer Ik zie in mijn dromen, keer op keer Ik zeg me maar hoe en waar zie ik je weer Ik mis je zo, ik mis je meer en meer Ik weet niet wat er mij... Ze denken dat ik minder van je hield Besef nu dat het lang niet over is Omdat ik jou nog alle dagen mis Ik mis je zo, ik mis je meer Yeah. is